Middernacht, zaterdag 29 oktober, René van Brakel met het NOS-journaal. Advocaten in Argentinië bereiden een zaak voor tegen de vader van prinses Maxima. Dat maakt het CARO programma Brandpunt bekend. Gorge Zorgeta was in de jaren 70 als staatssecretaris... verantwoordelijk voor het Landbouwinstituut. Tijdens zijn bewind zijn er volgens onderzoek van de advocaten... vijf verdwijningszaken geweest. De vader van Maxima heeft altijd het gezegd dat de verdwijningen zich afspeelden... voor zijn aantreden. Een onderzoeksrechter in Argentinië moet op basis van een eventuele klacht beslissen of het ook echt tot een proces komt. Er worden op dit moment meer processen gevoerd tegen verantwoordelijken tijdens de militaire dictatuur van Videla. 30.000 tegenstanders van het bewind zijn vermoord of ze verdwenen spoorloos. Het gaslek dat eind van de middag ontstond bij Graafwerken en Woonwijk in Hillegom is gedicht omdat er op straat hoge concentraties gas waren gemeten... moesten meer dan 50 mensen uit voorzorg hun huis uit. Ze konden terecht in een sporthal. Nu het lekker is gedicht, kan iedereen weer naar huis. Koningin Beatrix is op de eerste dag van het bezoek aan Aruba... met militair vertoon verwelkomd door de gouverneur. In Oranjestad werden voor het huis van de gouverneur... de volksliederen gespeeld en de erewacht geïnspecteerd. Verder hadden Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... een ontmoeting met minister-president Eeman en zijn ministers. De luchtvaartmaatschappij Transavia maakt weer winst, zegt directeur Bram Greber. Hij werd bijna een jaar geleden aangesteld om oordeel op zaken te stellen bij het bedrijf. Na 33 jaar onafgebroken winst te hebben gemaakt, dook het vorig jaar in de rode cijfers. Transavia denkt dat de groei de komende jaren in Nederland doorzet. Het weer nog. Kans op mist, vooral in het midden van het land. Het koelt af naar 8 graden. In de ochtend eerst bewolking, later zonnig en 16 graden. Tot zover het NRW's journaal. van de ABB verkeersinformatie. Op de A4, Amsterdam richting Delft. Tussen Zoeterwoud-Rijndijk en Leidsendam staat 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsbergen 2, en de andere kant op. Tussen Velendaal West en Maarsbergen ook 2 komt door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Dit is radio 1. CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Theatergroep Carver maakte tien jaar geleden een bejubelde voorstelling... met de titel Pi, Pa, Po, Pu en pe. Op het toneel een woonkamer. Overdag zien we het wel en wee van een mensenfamilie... maar als vader, moeder en kinderen eenmaal in bed liggen... komt de muizenfamilie ten toneel. Het zijn dezelfde acteurs... En slechts getooid met een staart en zonder woorden te gebruiken... zetten ze een even geloofwaardige als hilarische muizenfamilie neer. Een van de geestigste voorstellingen die ik ooit gezien heb. Al krijgt het stuk gaandeweg ook iets schrijnends. De mensenfamilie blijkt steeds meer overeenkomsten te hebben met de muizenfamilie. Helemaal als de mensendochter des huizes verliefd wordt op de zoon van de muizenfamilie. Vanavond de gast in Casaluna. Een wetenschapper die de afgelopen jaren misschien wel meer contact heeft gehad met muizen... dan met mensen. Maar het is de inspanning waard geweest. Hij heeft muizen onderzocht om meer te weten te komen over geestelijke beperkingen bij mensen. En de uitkomst van zijn onderzoek heeft de afgelopen jaren voor een kleine revolutie gezorgd in de wereld van de neurowetenschappen. Is het wellicht ooit mogelijk geestelijke handicaps of beperkingen te genezen? Ipe Elgersma, hoogleraar en moleculaire biologie aan de Erasmus Universiteit. Welkom. Dank u wel. Goedenavond. Um, we hebben afgesproken hier en jij te zeggen, want je bent met je 45 jaar een piepjonge professor. Um, hebben wij iets gemeen met muizen? Ja, ik vond het een prachtige introductie over de muizenfamilie die op de mensen lijkt, op de mensen op de muizen. Um, het is natuurlijk zo dat we met muizen werken, om ze, omdat ze zo op de, op de mensen lijken. En uh, elke keer als ik dat vertel, dan kijken mensen me gek aan van waarom zou je nou in godsnaam met muizen willen werken? Maar het mooie van die muis is dat als je kijkt naar die hersenen... dat die weliswaar vele, vele, vele malen kleiner zijn dan die mensenhersenen. Maar als je dan kijkt welke structuren er aan zitten, er zitten kleine hersenen in en alle kwabben die je tegenkomt bij de menselijke hersenen... vind je allemaal precies zo terug op dezelfde plaats in die muishersenen. En als je dan nog wat verder zou gaan inzoomen met een microscoop... dan zie je uh, hersencellen. En als je naar die hersencellen kijkt... en je zou naar menselijke hersencellen gaan kijken... dan zie je eigenlijk al geen verschil meer... wat nou precies het verschil is tussen een menselijke en een muizenhersencel. Dus uh, in dat opzicht uh, lijken die muizenhersenen ja, redelijk goed op die van de mens. We gaan zo een, een, een wetenschappelijke verdiepingsslag maken. Maar ik ben toch nog wel nieuwsgierig. Je, je hebt heel veel uren met ze doorgebracht, met die beestjes. Heel veel uren, ja. Misschien wel, je hebt de muis misschien wel meer gezien dan je vrouw. Laatste uh, jaren. Nou, ik, ik, ik toegeven dat mijn vrouw ook op het lab werkt. Maar misschien <laughs> okay. wel om deze reden. Om je ogen te zien. Ja. En uh, kan je contact maken met die dieren eigenlijk? Uh, nou, het contact komt toch wel van één kant. Uh, de muis wendt aan je. Het ja. eigenlijk, als we met muizen gaan werken en ook experimenten gaan doen waarbij die... Uh, muizen intelligentietestjes moeten gaan doen, dan is het ook belangrijk dat die muis uh, op zijn gemak is. Die mag ja. niet gestrest zijn, want dat kan hij niet leren. Dus uh, die muis wordt op zijn gemak gesteld om hem elke dag uh, op je arm te zetten en op je hand te zetten en hem op te tillen. En zo bent hij op een gegeven moment toch aan, aan, het, ja, aan de mens inderdaad. Dus er ontstaat wel een soort, soort mens-muisrelatie. Ja, ja. Na een paar weken, als je met een paar weken met een muis steeds een experiment gedaan hebt, ja. uh, dan weet je eigenlijk van, uh, oh, die muis die gaat straks springen, en die muis doet dat, dit. en die muis is uh, die slim, en dat is een vrij domme muis, en hij gaat het herkennen op een gegeven moment. Okay. Ja. En um, dan ben ik toch wel benieuwd... waarom zijn... Uh, en dan gaan, we, dan gaan we absoluut daarna door op de wetenschap... waarom zijn veel mensen zo panisch... voor die beestjes? Ja, dat heb ik nooit begrepen, moet ik zeggen. Ik vind een muis echt een, een, een heel lief wezentje. Huh? Uh, ik denk wel dat als een, een wilde muis... die uh, heel hard kan lopen... dat dat, uh, dat onberekenbaar van een hardlopend dier... net zoals een spin uh, behoorlijk hard ervan door kan lopen... dat dat iets, uh, iets engs heeft. Iets oncontroleerbaars. Maar... Ja, eigenlijk begrijp ik het ook niet goed waarom... Nee. Want mijn kinderen vinden het echt uh, fantastisch om een muisje op de, op de hand te houden. En ook op de kinderboerderij zie ik ze. En dan zie ik de kinderen met veel liefde naar al die muisjes kijken die daar ja. uh, krioelen. Uh, maar ja, op het moment dat mensen hem in, in de huiskamer zien... dan wordt het een, uh, een andere gewaarwording, toch? Ja, het is gek, uh, ja. geks. Ik heb het zelf een keer gehad... toen ik, ik woonde in de binnenstad van Amsterdam... en ik was een week of vijf, zes niet thuis of gereisd. Toen kwam ik terug en toen had, deed ik een keukenkastje open... en er zaten een paar muizen iets op te eten, maar die keken mij aan... van dit is inmiddels ons huis geworden. En ze ja. bleven heel rustig ja. me aankijken. En ik dacht ook van ja, het zou onbeleefd zijn... om ze niet te storen. Ja. dus heb ik het kastje weer rustig <laughs> dicht gedaan. Later heb ik, vond ik het toch wel een beetje te ja, waar worden. Dus zijn ze weer verdwenen. Maar het, blijft iets, het zijn ook vooral vrouwen die er heel bang voor zijn, geloof ik. Nou ja, goed. Um, genoeg daarover. Ipe Elgersma studeerde biotechnologie in Groningen, promoveerde in Amsterdam... werd gegrepen door het menselijk brein en maakt sindsdien carrière in de neurowetenschappen. Via de universiteiten van San Diego, New York en LA streek hij neer in Rotterdam... waar hij sinds 2002 hoogleraar is aan de Erasmus Universiteit. Hij leidt daar zijn eigen onderzoekscentrum naar cognitieve ontwikkelingsstoornissen. U kunt deze uitzending terugluisteren via casaluna.nl. U kunt reageren via Twitter, hashtag Casaluna. Of mailen naar casaluna.ncrv.nl Ieper, voordat we op je onderzoek, uh, op je onderzoek ingaan... Um, hier in de NRC van vanavond... Um, het valt ons op dat het brein steeds populairder wordt. Uh, het is steeds meer in het nieuws. Hier staat een paginavullend artikel. De kwaliteit van je hersenen die heb je zelf in de hand. Psychiater René Kaan geeft tips om ons brein gezond te houden. Kunnen we onze hersenen fit houden, trainen? Hebben we invloed erop? Nou ja en nee, ik denk dat je, we hebben wel het use it or lose it, hè. dus gebruik die hersenen, want zolang uh, hersencellen geactiveerd worden, dan, dan blijven ze ook gewoon lekker meedoen. Uh, en we weten natuurlijk allemaal dat als je ergens heel veel veroefent, of dat nou een kruiswoordpuzzel is of een, uh, een, een, een computergame, dat dat uiteindelijk je steeds beter afgaat. Dus het is inderdaad zo van je kan je hersenen binnen, uh, binnen het bereik van die hersenen kan je het uh, heel goed trainen. Maar ik, ik wierf met net even een klein stukje, een, een blik op het kantartikel, artikel... Ja. Eh, waar de tien geboden in stonden dat je moet gaan studeren... en je moet goed gaan slapen en al deze dingen. En dat is allemaal waar. Want het is een beetje hessen, obligaat kwam het ook ja, over. Maar het mooiste vond ik toch eigenlijk wel uh, het tiende gebod... Yeah. Uh, die hier neergeschreven is. En het, het staat van kies uw ouders met zorg. En uh, ja, dat uh, fascineerde me gelijk. Want ik dacht van, hey, zou hij daarmee bedoelen wat ik denk dat hij daarmee bedoelt? En wat denk je dat hij bedoelt? Uh, uh, want ik heb wel eens gehoord, uh, Swaap zegt altijd kies uw kinderen. Met, uh, uh, uh, ja, ki uh, wees zuinig op je kinderen... Want die kies uiteindelijk je, je, je jaren thuis uit. Um, dus het is dik, van van het boek over Ja, het, het, het, het Swapen, de ja die over het brein. Wat dan, ja. Ja. We zijn ons brein. Ja. ja, er wordt dus veel over geschreven. Maar uh, hier staat dus inderdaad: kiezen uw ouders met zorg. Uh, en uh, hier staat dan in het NSC: het lastigste is het tiende gebod van René Kaan: Kies uw ouders met zorg. Wat moeten we daarmee? En dan zegt een N.K. daar moet je niets mee. Het is het gebod dat de andere negen geboden enigszins relativeert. Yeah. Uh, we kunnen veel goed doen voor onze hersenen, maar er is wel een grens. En die wordt bepaald door onze genen. En ja, Dus ja, dat we is nou kunnen precies... trainen wat we willen, maar er zit... Uiteindelijk een... is het toch wel heel erg sterk genetisch bepaald. Ja. Uh, we denken dat, ja, als je kijkt naar de correlatie tussen tweelingen... dat ja, 80 tot 90 procent is dat eigenlijk al vastgelegd. Uh, en dat is natuurlijk precies waarom wij nu aan deze... ...erfelijke aandoening gaan werken, want daar werken we aan. Dus je werkt uh, eigenlijk aan die 10, 20 procent... Waar, ...waar je nog wat mee kan? Nou, we werken aan, aan, aan de mensen... ...die de ongelukkige set van genen hebben gekregen... ...of waar iets mis is gegaan met die genen. Mm -hmm. Dus die, ja, die kunnen eindeloos gaan trainen... ...maar wat het probleem is, is dat er iets mis is gegaan is met die genen... ...en daardoor hebben ze een verstandelijke handicap. Dus ja, dat tiende gebod overruled alles... ...want als je de verkeerde genen mee hebt gekregen... Ja, ...dan kan je gaan studeren en slapen wat je wil... ...maar dan uh, met een verstandelijke handicap geboren... En ja. dan, dan heb je dus wel die genen meegekregen, die verkeerde genen. Ja. En uh, dat wordt een ander verhaal natuurlijk. Uh, ja. nog, nog een laatste vraag over het, uh, de populariteit van het brein. Heb jij een idee waarom, waarom het zo hip is wat je doet? Ja, ik ben, echt niet, ik, ik ben zelf zo gefascineerd door de hersenen... dat ik niet goed kan uh, aflezen of het brein nu populairder is dan vroeger. Want ik heb het zelf natuurlijk altijd heel erg populair, fascinerend gevonden... Ik denk als, je, dat, als je gedacht, toen je dit beroep aan het kiezen was... dit wordt, dit wordt later een, een populair gebeuren, of niet? Uh, nee, ik moet ook zeggen... in eerste instantie uh, heb ik niet voor uh, het brein gekozen. Ook omdat ik uh, dacht, van als je aan hersenen werkt... dan moet je waarschijnlijk ook aan proefdieren werken. En ja. daar had ik nog wel enigszins mijn bedenkingen bij. Ja. Dus ik ben gepromoveerd op uh, de moleculaire mechanismen... in een, uh, in een bakkersgist. En, uh, en dat is ja, een eencellig diertje. Ja. Maar uiteindelijk uh, dacht ik van... Uh, ja, wat wil ik nou echt... Wat zou ik nou echt willen weten? En toen dacht ik van ja, wat ik echt wil weten is toch hoe het brein werkt. Uh, en toen ging ik nadenken van ja, maar hoe zou je dat dan kunnen onderzoeken? Moet je dan, uh, uh, ja, moet je dan veel pathologie gaan doen van mensen die gestorven zijn? Of moet je dan uh, toch met proefdieren gaan werken? Of kan dat misschien ook in fruitvliegjes? Of, uh, en toen hoorde ik op een gegeven moment een praatje van een man die later de Nobelprijs uh, heeft gekregen. Maar uh, die gaf een praatje toen ik in San Diego zat. En uh, wat vertelde hij over de muizen en dat hij die... die uh, die muizen die waren geboren met een verstandelijke handicap. En dan kon je nagaan hoe die muizen dat dan kregen. En dan dacht ik: van, Wauw, dit is echt, uh, dit wil ik ook. En, en toen werd je aangeraakt door de wetenschap. Toen werd ik echt, echt enorm ja. geraakt. En dacht: van, Oké, okay, ik, ik wil nu echt aan hersenen gaan werken. Maar het wordt in ieder geval steeds, steeds, uh, steeds meer mensen krijgen eigenlijk toegang. of kunnen worden aangeraakt door, door, door het brein en de wetenschap. Dit was afgelopen woensdag op tv. In operatiekamer 14 van het Sint-Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg ondergaat Frans van der Kerkhof op dit moment een hersenoperatie. U kunt de komende anderhalf uur live meekijken hoe twee hersenschirurgen een gezwel uit zijn hoofd verwijderen. Onze hersenen zijn het belangrijkste, maar ook het meest kwetsbare deel van ons lichaam. Als daar vroeger iets misging, viel er niet veel aan te doen. Maar dankzij de enorme medische vooruitgang is het mogelijk geworden om in de hersenen te opereren. Neurochirurgen durven en kunnen steeds meer om hun patiënten te helpen. Dit is rechtstreeks vanuit Tilburg, Operatie Live. Ja, dat was Charles Groenhuizen, eh, programma Operatie Live, afgelopen woensdag op tv. Het, een ware CNN-toon kondigt hij ja. de wetenschap aan. Ja. Um, ja, is wel, uh, ja zeggen, dat is toch wel Ja, ik moet zeggen, ik heb het zelf heb het ook gezien? bekeken. Want ja. ik heb zelf ook nog nooit een hersenoperatie gezien. Ja. En uh, dat vond ik toch wel heel fascinerend om te kijken hoe dat, uh, hoe dat kan. Hè? Dat van iemand dan wakker gemaakt wordt. En dan wordt gekeken <kijf> hoe die persoon reageert op die, uh, die prikkels die ze hem nog geven. En ja. om te kijken of ze wel in het goede gebied uh, naar binnen gaan. Ja, dat is natuurlijk uh, echt fascinerend. En, dus je hebt ademloos aan de buis gekluisterd gezeten. Ja, ik vond het wel homo om te zien. Wat, wat ik wel heel vaak zie is, omdat we ook veel onderwijs verzorgen als afdeling binnen het Erasmus MC. We zijn de afdeling neurowetenschappen, maar ja, ook veel anatomieonderwijs. En dan heb je gedoneerde hersenen of ja, gedoneerde lichaam. En dan laat je aan mensen zien wat, hoe die hersenen eruit zien. En dus dan ligt er ja, zo'n twee kilo vlees op de tafel. Maar dan denk je van, ja, dat is ongelooflijk. Het voelt aan als vlees en het ziet eruit als vlees. Maar uiteindelijk wat daarin zit, is gewoon 60, 70 jaar aan herinneringen, aan emoties. Ja. En dan ben je toch eigenlijk gefascineerd van, wauw, dat is toch Ongelooflijk dat dat hier allemaal in opgeslagen zit en dat ja. in al deze structuren ervoor zorgen dat je overeind bleef staan en dat je alle dingen deed zoals je die deed en dat je kon lezen, schrijven. Maakt dat die wetenschap waar jij in bezig bent ook zo interessant dat, we, dat het zo ontzettend knap ontstaan is en het dat het er toch zo weinig Zelfs weten. voor mij en, en misschien eigenlijk nog wel meer dan toen ik aan begon heeft het zo'n toch nog wel iets... Mystieks bijna, Want het is toch ja. ongrijpbaar wat er gebeurt in hersenen. We hebben nu wel computers en we krijgen een beetje van een concept van, van uh, ja, wat, wat dat nou kan. Uh, maar toch uh, dat hersenen alles nog steeds veel sneller en makkelijker kunnen dan computers. Ja. Behalve het geheugenaspect dan ja. weliswaar. Uh, ja, dat is toch wel heel fascinerend. Je zei ongrijpbaar, maar jij hebt iets te pakken gekregen. Um, je bent al een, een lange tijd bezig met een onderzoek. Meerdere onderzoeken moet ik zeggen. Um, en je hebt nu resultaten geboekt... Die toch wel, nou ja, wat we al aankondigden, een soort, een soort kleine revolutie in de neurowetenschappen. Um, we kunnen niet uh, al je onderzoeken gaan um, analyseren. We willen er eentje uitpikken, um, het Angelman-syndroom. Daar heb je onderzoek naar gedaan, ook met muizen. Um, om te beginnen, wat is het syndroom? Ja, het is een, uh, wel een van de meest ernstige neurologische syndromen waar ik, uh, waar ik zelf aan werk en waar een onderzoek, onderzoeksgroep aan werkt. Um, het is een, uh, zoals alle ziektes waar we aan werken, zijn het erfelijke aangeboren af, uh, afwijkingen. Dus er is een mutatie ontstaan in het DNA, is een verandering in de, in de, in de chromosomen... Uh, waardoor uh, het kind niet zo ontwikkelt zoals het zich moet ontwikkelen. Uh, en bij Ingemen presenteert dat zich meestal als volgt dat het kind wordt geboren... en ogenschijnlijk is alles normaal. De meeste mensen hebben ook niet door dat ze een kind hebben met een, een zware verstandelijke handicap... Um, maar dan uh, meestal gedurende het eerste jaar of het tweede jaar kan er epilepsie ontstaan. Soms ontstaat dat ook niet. Uh, en dan heb je pas op het tweede jaar door dat er eigenlijk toch dat, uh, ja, de ontwikkeling milestones dat die eigenlijk niet gehaald worden, dat er iets achterblijft in de ontwikkeling. En eigenlijk wat er gebeurt bij Injamin syndroom is dat het kind ook blijft steken op het tweede levensjaar. Dus de ontwikkeling blijft eigenlijk steken... op het, het cognitieve niveau van een tweejarige. Hoe vaak komt het voor? Ja, één op de tienduizend. Uh, dat en is een, per definitie dus een zeldzame ziekte. Dat, maar Dat betekent is zeldzame, dat, ja, ja. dat er toch wel heel veel kinderen... natuurlijk in Nederland zijn met dit syndroom. Uh, ja. Voordat jij begon aan het onderzoek wat je gedaan hebt... wat, wat, wist, wat wisten we al? Ehm... Um, of laat ik het anders, andersom vragen. Naar wat ben je op zoek gegaan. Um, wat jij te weten wilde? Ja, komen? nou. Het, het, het werken aan erfelijke syndromen. waar we het dan over hebben. Uh, erfelijke zeldzame aandoeningen. heeft één heel groot voordeel. Is, en dat is dat in de laatste. en dan gaat het eigenlijk voor alle syndromen. gaat het altijd over de laatste tien jaar. dat uh, men inmiddels weet. Wat, welk gen, welke erfelijke mutatie dat nou precies geweest is. Uh, en dat is natuurlijk een fantastisch startpunt. want op dat moment dat je dat weet. dan weet je al van. oké. Okay, uh, deze persoon heeft deze zeer ernstige ontwikkelingsstoornis. Uh, uh, maar uh, ja, er gaat iets niet goed in de hersenen. En wat er niet goed gaat, dat moeten we allemaal onderzoeken. Maar we weten wel waardoor het komt. Namelijk, het komt omdat dit ene enzym niet meer gemaakt wordt... omdat daar iets misging op dat DNA. Uh, en dat is zo'n fantastisch uh, uh, ingangspunt. Dus als je dan gaat kijken van... Um, Oké, okay, nu komt ook het verhaal van de muizen. Moeten we het toch nu gaan vertellen? Ja, vertel het verhaal van de muizen. Want waarom gebruiken we nu muizen? En waarom gebruiken die muizen doet die muis, of die, uh, gebruiken die om de mensen na te doen? Mm -hmm. Niet alleen omdat die hersenen wel lijken op de, op de muizen, op de mensen. Want dat had je ook nog wel met ratten kunnen doen en met, met andere organismen. Maar er is nog iets heel bijzonders aan een muis. Uh, iets unieks. En dat is namelijk dat we de muis uh, ook genetisch kunnen veranderen bewust genetisch kunnen veranderen... op een dusdanige manier dat hij de exactezelfde mutatie heeft als het kind heeft. Dus je geeft de muis het syndroom wat je wil, van de mens wat je wil onderzoeken? Het kost ons ongeveer twee jaar tijd om één zo'n muis te maken... maar dan hebben we een muis die een, in zijn DNA dezelfde mutatie heeft als de mens... en dus in dit geval de mutatie in je syndroom ja, even, even hoogstop. Um, um, het, is bij de, het syndroom wat bij de mens uh, ontstaat... Ja. is een heel klein defect in de hersenen... Um, een, een enorme sliert-DNA... Waar, waar een heel klein schakeltje mis zit. Ja. Hoe, de, de hersenen van de muis zijn nog veel kleiner. Hoe kan je in vredesnaam... in dat minuscule beestje... daar dat minuscule defect van de mens... Plaatsen. Ja, je dat gedaan? Het grappige is, uh, het, het gaat om het DNA. Het DNA is uh, gemuteerd. En dat maakt niet uit of dat nu het DNA van een mens is of een muis. Want het is, het is geen kleinere versie, maar het is exact hetzelfde. Okay. Het DNA is DNA. Okay. En of je nu een muis ben, uh, of een bacterie zelfs bent, uh, dat hmm. maakt niet uit. Alles wordt gelezen in dezelfde codes. Ehm um, een mens heeft 30.000 genen. En een van die 30.000 genen in dit geval. Uh, uh, is. Uh, daar, daar zit een leesfout in. Dat, die bladzijde in dat boek. Dat, die, dat, die is uitgetrokken, zeg maar. Dus, en, en daar gaat iets mis. Dus zo'n klein defect. Ja. kan zorgen dat je na twee jaar niet meer ontwikkelt. Dat heeft ja. zulke enorme gevolgen. Ja, als dat een essentieel gen is. in de ontwikkeling van de hersenen. Uh, dan, uh, ja, dan, dan. U moet je zich voorstellen. Er is een boek waarin staat. hoe de hersenen zich moeten ontwikkelen. En dat boek is. Uh, nou, laat zeggen dat daar. 10.000 uh, genen bij betrokken zijn. Dus dat, dat boek is 10.000 pagina's. Ja. Maar uh, ergens op uh, pagina 1250... heb ik er eentje uitgescheurd. Ja. Uh, en daar houdt het op. Uh, want het verhaal gaat niet meer verder. Uh, en de hersenen weten niet okay. precies meer... hoe het verhaal in elkaar stak. Want er, ja, er, mist, er mist een hele belangrijke pagina... waar een belangrijke persoon geïntroduceerd werd. En ja... Die komt in de rest van het ja. boek, uh, doet iets belangrijks. Maar daar, daar kunnen we niks meer mee. Het is helder, we gaan het nog, gaan het nog steeds begrijpelijk uh, proberen te houden. We gaan weer terug naar de muis. Die ja. heeft dus uh, daar, is dit, daar is de, bij de muis, is deze pagina eruit gescheurd. En wat ga je nu ja. bij de muis onderzoeken? Ja, dus die muis wordt geboren. En het eerste wat we dan uh, uh, gaan kijken, is: is die muis eigenlijk wel een goed model voor de ziekte? Want we hebben weliswaar die ene pagina eruit gescheurd. Maar heeft dat dan wel hetzelfde effect uh, bij de muis als bij de kinderen? Nou, Dan gaan we kijken, van. Uh, als eerste wat we doen is, wat is, hoe is het met de intelligentie van deze muis gesteld? Dat is een, een belangrijke vraag, want deze kinderen zijn zwaar verstandelijk gehandicapt. Uh, als die muis een normale intelligentie zou hebben, dan is het al niet zo'n heel goed model. Dus daar kijken we eerst naar. De kinderen hebben allemaal bijna uh, zonder uitzondering epilepsie. Dus we gaan kijken, oké okay, heeft onze muis dan ook epilepsie? Uh, de kinderen hebben zware motorische problemen, uh, ook omdat die ontwikkeling stagneert. Uh, en we gaan kijken van: goh, heeft onze muis ook die motorische problemen? Heeft hij ook problemen met uh, op, een, uh, uh, zeg maar op een ratje zetten waar we die steeds harder moet gaan hollen, hey, kan hij dat nog wel zo goed als een normale ja, muis? Ja. Um, dus dan heb je een aantal testen in de hand waar ze zeggen. Oké, okay, met deze criteria, dat zijn echt toch wel de belangrijkste. Dingen, uh, aspecten van de ziekte. Ja, de kinderen kunnen ook niet praten. Maar dat wordt natuurlijk wel heel lastig om dat in een muis te gaan uh, uitzoeken. <laughs> ja, dat... Dus je moet ook wel een beetje dat praktisch gaat... zijn. En denken van oké, okay, hier kunnen we wat mee. En dit moeten we maar even links laten liggen. Ja. Maar, maar die drie aspecten van de motorische vermogen. Uh, uh, uh, de verstandelijke vermogens. En, uh, en de epilepsie. Ja, die, die kan je gaan testen. En de muis, of de muis dat ook daadwerkelijk heeft. En dan kom je erachter op een gegeven moment. We hebben nu een muis die exact... Min of meer exact dezelfde, hetzelfde defect heeft als het kind. Ja. En dan? Ja, dan heb je nog niks bewezen. Dan heb je alleen maar laten zien dat je een muis hebt gemaakt. Ja. die op de familie leek die in dat huis woonde. Dus die, ja, maar uh, daar, schieten we niks, daar, daar schiet, schiet helemaal we niks, niks meer mee op. op. We hebben alleen een, een muizenfamilie wat getraumatiseerd Precies. gemaakt. Ja. Maar, maar nu is dan uh, de, grote, uh, de grote winst boeken we als volgt. En dat is: het is niet mogelijk onderzoek te doen op levende hersenen van mensen. Uh, mm -hmm. Dus, uh, Ik uh, krijg af en toe wel eens uh, van een gestorven kind of een gestorven persoon hersenen. Maar daar kan je niks meer aan meten, want dat is een, ja, die hersenen leven niet meer. Daarvoor zijn het gestorven hersenen daar. Iemand wordt dat verklaard, per slot van rekening. Maar bij een muis kunnen we, uh, die kunnen we laten inslapen. We kunnen binnen één minuut kunnen we die hersenen eruit halen. En hele dunne plakjes snijden. En die kunnen we makkelijk een hele dag in leven gaan houden. Die hersenplakjes. En dan kunnen we allemaal een meting aan gaan doen aan die hersenen. We kunnen kijken of die, cellen, die hersencellen nog gewoon met elkaar kunnen praten. Of ze, uh, hoeveel ze met elkaar praten. Of er, uh, nou ja, wat voor signalen ze eigenlijk uitzenden. Um, en daar kunnen we heel veel van leren. Want dan kunnen we zeggen. Oh, maar wacht even. Dit proces. Uh, namelijk de communicatie tussen deze twee typen hersencellen die verloopt eigenlijk heel moeizaam. Dat verloopt helemaal niet meer zo goed in deze Ingemen hersenen... als een norma normale hersenen. Ja. En dan heb je dus een ingang van... en echt iets meer geleerd... wat je niet kon uh, testen bij de kinderen en bij de mensen. Namelijk wat er dan mis is in die hersenen. En dit traject heeft, in dit specifieke geval... Hoe lang heeft, hoeveel jaar heeft dit traject geduurd? Nou, aan Ingemen werken we nu al een jaar of negen... Um... En uh, ja, we zijn dus al ja, een jaar of 19 zeg maar, bezig om uh, het muismodel te karakteriseren... en om, om na te gaan wat er nou precies mis is in die hersenen. Ja. En welke resultaten zijn er op dit moment geboekt? Nou, we hebben eigenlijk, uh, uh, als je even beperkt tot inschimmen, hebben we denk ik twee belangrijke resultaten geboekt. Uh, eentje hebben we een paar jaar geleden al geboekt dat we een heel belangrijk inzicht in gekregen hebben van wat er nu precies misgaat in die hersenen, en, ja. uh, zodat we ook uh, een beetje een idee hebben waar we het naar moeten gaan zoeken in de, in de vormen van therapie. Uh, dat, is, uh, dat is de eerste vooruitgang die we geboekt hebben. En uh, waar de ouders momenteel zeer enthousiast over zijn... maar waar we nog niet uh, van kunnen zeggen of we een succes geboekt hebben... Uh, is we hebben nu een hele bijzondere muis gemaakt. En, dat is, uh, en die is nog maar sinds kort geboren. Dus die moeten we nog gaan analyseren. Ja. Maar wat we wel gezien hebben is dat deze muis in principe werkt zoals we hem bedacht hadden. Namelijk, deze muis wordt geboren met het engagement syndroom Dus uh -huh. die, uh, heeft, die muis heeft die mutatie en heeft ook hebben we al gezien die problemen met de motoriek, et cetera. Maar wat we nu kunnen met deze muis is door een, een, een, weer een genetische truc... Uh, uh, kunnen we dat gen op elk moment dat wij het willen... kunnen we het alsnog gaan herstellen. Dus we gaan zeggen, oké, okay, die muis is nu geboren, hij is volwassen, hij loopt rond. Maar nu steken we die ene pagina die ontbrak, steken we weer terug, terug in, in het boek. boek. Uh, en dan vragen we onszelf af, wat gebeurt er nu met die hersenen? Omdat nu alle uh, 10.000 pagina's afgelezen kunnen worden... Uh, gaan die hersenen nu weer nog normaal gaan werken... Of is het zo van nee dat, dat er echt iets, uh, iets irreversibels gebeurt, is dat niet meer om, omkeerbaar is. Dus dat die muishersenen ontwikkeld zijn en ook al geven nu alles terug wat er nodig is, dat dat, dat, dat dat niet meer helpt. En als je zo lang in zo'n lab met z'n allen bezig bent, met de muizenfamilies en de mensen erbij. En je ontdekt we kunnen die pagina terug, terugstoppen. Wat gebeurt uh, Hoe gaat dat dan? Ja, uh, komt er dan een feestje? Is het, uh, lopen <laughs> jullie juichend door het laboratorium? Um, het, het punt is, het gaat altijd met zulke kleine stapjes... Ja. dat er altijd heel moeilijk een punt is aan thuis. Van, uh, van uh, ja, nu hebben we echt een succes. En meestal wordt het echt gevierd als een artikel geaccepteerd is. Uh -huh. Maar uh, ik kan me nog herinneren dat uh, de, de promovendus die hier aan werkte... bij mij binnenkwam op het lab en uh, met een... Uh, met, met een autoradiogram en liet zien van... kijk, ik heb deze muis, uh, dat, dat was de Ingemer muis... het gen is hier niet aanwezig, je ziet daar helemaal niks. En kijk, dit is, uh, dezelfde, of dit is een, een, een broertje ja. uh, die ook dezelfde mutatie heeft... maar die heb ik nu dat spuitje gegeven waardoor die bladzijde terugkomt. En kijk, dat gen is weer compleet uh, hersteld en dat, dat werkt weer helemaal... Uh, genetisch dat, gezien zoals we dat willen. Maar dat is iets heel bijzonders. Want dat, dat zou kunnen impliceren dat op lange termijn... je moet altijd allemaal mits en maren maken... het dus mogelijk zou zijn om bij de mens... een geestelijke handicap of beperking... hoe moet ik dat noemen trouwens... Ja, er zijn veel woorden voor. Verstandelijke, okay. handicap, Verstandelijke uh, handicap. Maar er is ja. dus een mogelijkheid om dat wellicht ooit eens te genezen... als, ja. je, als je op deze manier werkt. Maar dan moet ik we wel even zeggen, bij die engemen-muis hebben we dat nog niet bewezen. We, dus nu net, we zijn nu net in staat geweest om die bladzijde weer terug op zijn plaats te krijgen. Dat is uh, heel bijzonder, want uh, dat heeft uh, ja, veel werk op het lab gekost. Drie jaar tijd uh, hebben we besteed aan het maken van deze muis. En nu gaan we inderdaad kijken, oké, okay, tot op welke leeftijd... Uh, is het zo dat deze syndroom, dat het omkeerbaar is? Dat ze uh, op oudere leeftijd het syndroom weer uh, terug kunnen draaien... En, dat die muis weer slim wordt en aanvalsvrij wordt. en dat de motoriek goed wordt. Uh, en ja. En als dat niet zo is, op welke leeftijd zou dat dan nog wel kunnen? Kan dat als die muis bijvoorbeeld uh, in zijn puberteit zit? Of kan het nog als die muis heel jong is? Of moet die echt super jong en net geboren zijn? Mm -hmm. Dat zijn nu de vragen die we in het geval van Angelman syndroom uh, moeten gaan beantwoorden. Ja, <coughs> Sorry, er komen natuurlijk nog een reeks vragen en een reeks jaren achteraan. Maar er is in ieder geval, deze, dit is echt een doorbraak geweest. voor. Uh... Het maken van deze muis is absoluut een doorbraak. Ja. Want het is een zeer geavanceerde muis. Ja. En we kunnen nu echt dit soort vragen gaan beantwoorden. Van is het Angelman syndroom een omkeerbaar syndroom? Ja. We gaan heel even um, ook de hersenen van de luisteraars even, um, nou ja, misschien niet laten rusten, maar in ieder geval even een andere kant op stuwen. Um, je hebt muziek meegenomen? Ja, ik heb uh, Desperado meegenomen van de Ingles. Um, twee reden gekozen, het is een van de lievelingsliedjes van mijn vrouw. Maar ik vind het ook wel een mooi nummer. Want het gaat over een persoon die door een hele moeilijke tijd heen gaat. En ja, mensen natuurlijk die getroffen worden met zo'n erfelijke aandoening gaan ook door zo'n moeilijke tijd. En deze man vindt het heel moeilijk om hulp te accepteren. En denkt dat hij alles maar alleen uh, uh, moet bevechten. En, en nou ja, dat vind ik toch wel een heel mooi liedje. Upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no young. Your pain and your hunger, they're driving you home. and free. Some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't you feel? De Eagles Desperado meegenomen door mijn gast vanavond in Kaselona. Ipe Elgersma, hoogleraar moleculaire biologie aan de Erasmus Universiteit. De resultaten van zijn onderzoek naar cognitieve ontwikkelingsstoornissen... hebben voor een kleine revolutie gezorgd in de wereld van de neurowetenschappen. Wellicht is het ooit mogelijk geestelijke beperking bij de mens te genezen. Waar ben je opgegroeid, Ipe? In Friesland. In Friesland. Ja. En kom je uit een, een wetenschappelijk gezin? Nee, nee, eigenlijk uit een onderwijsgezin. Ja. Maar ik wist toch al... Uh... Vrij vroeg. Ik denk dat ik. Uh, nou, ja, met mijn eerste les scheikunde wist ik al van ik moet het lab in. Dat, dat ja. stond voor mij toen al vast. Uh, wat was dan die magie van alle pruttelende. Uh, ja, toch ook dat. Dat, ja, ja, dat onzichtbaar. Wat, wat, wat er allemaal. Hè. Er gebeurt iets, maar het is onzichtbaar. En dat je, maar dat je toch kan beredeneren en al van tevoren kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat, dat is mm -hmm. toch eigenlijk wel. Uh, ja, dat greep me wel. Dus er zit ergens een wetenschapgen in jouw brein. Wat, wat niet traceren is misschien, of wel? Nou, maar het is ook wel, ik denk een wetenschapper is altijd nieuwsgierig naar alles. Uh, die wil uh, alles, je uh, neemt ook nooit zomaar krakkeloos dingen aan. Dat is ook wel lastig denk ik om met een wetenschapper getrouwd te zijn. Want die schet overal zijn vraagtekens bij. Want die overal... Dat moet doodvermoeiend zijn. Ja, dat ja. moet ook wel soms af en toe vermoeiend zijn. Dat geef ik hoe ook gaat dat toe. dan? Dan zeg je, ik hou van je zeg je, vrouw, heb je daar, heb je daar data voor? Ga, hoe werkt dat? Nee, maar toch wel sommige dingen die me verteld worden en die andere mensen gewoon zeggen, oh leuk. Dan, ja, dan denk ik van, nou, ik zeg, dat vind ik eigenlijk wel een raar verhaal. Hoe, hoe zou dat dan kunnen? En dan merk je ook bij alle mensen van, ja, god, jij moet ik alles vragen, hoe, weet ik veel hoe dat gaat. Ja. Uh, de, dat, dat doorvragen, dat is wel eens vermoeiend. Uh, ja. Maar je ouders hebben in het onderwijs zitten ook in, in exacte vak, of dat? Nee, mijn dat vader gaf Nederlands. Ja. Oké, okay, ja. En um, wat je doet is ook, um, valt het onder stamcelonderzoek? Het onderzoek, uh, echt een neurowetenschappelijk onderzoek, valt niet onder stamcelonderzoek, maar. Um, tot nu toe werken we eigenlijk alleen met, met muizenhersenen. Want we zijn beperkt tot alleen maar uh, levende cellen uh -huh. van muizen. Maar wat we tegenwoordig kunnen doen, en dat valt zeker onder stamcelonderzoek. Is we kunnen van een patiënt kunnen we huidcellen uh, afnemen. Uh, en die huidcellen kunnen we met de nieuwe stamceltechnologie weer terugprogrammeren. Terug in de tijd. Tot, yeah. uh, en, en die kunnen we uit laten groeien tot weer een, een hersencel. Yeah. Dus, uh, en dat is heel bijzonder. Want op dat moment hebben we dus gekweekte hersencellen die afkomstig zijn van een patiënt... maar niet gedoneerd uit zijn eigen hersenen, uiteraard. Maar die afkomstig zijn een stukje huid. Uh, en toch zijn het uiteindelijk weer hersencellen geworden. Dus we kunnen op dat moment kijken dat of de vindingen... die we in onze muizen hersenen gevonden hebben... Ja. of die ook kloppen in die, uh, en, en terug te vinden zijn in die gekweekte cellen... Uh, uh, die afkomstig zijn toch eigenlijk ja, van, van de mens. En ja. die op mensen hersencellen lijken. Nee, wat Ik vraag het ook, want als het woord stamcelonderzoek valt... dan hoeven we niet helemaal in, uh, in definitiegesprekken te geraken... Um... Dan komt er vaak ook de ethische kwestie, hè? Om de hoek kijken in hoeverre mag je ingrijpen in het verbeteren van de mens. Ja. Is, um, kom je uit een, uit een religieus nest of omgeving? Ik uh, ben zeker christelijk opgevoed. Ja. Uh, ja. Maar, Speelt dat uh, dan mee voor jou? Uh, of is de passie voor de wetenschap zo groot dat je denkt ze kunnen de boom in? Nou, maar ik, ik, vind niet dat, ik denk niet dat het geloof. Uh, ik, ik denk dat het geloof. Uh, of je nou gelooft of niet. Uh, wat ik probeer is uiteindelijk. Uh, inderdaad te begrijpen hoe de hersenen werken. Ik denk niet dat daar iets op tegen is. maar ook om daar de zieke mens mee te helpen. Ja. En ik zie niet in. Uh, uit mezelf van mijn eigen standpunt niet in waarom, het, waarom ik dat niet mag doen. En ik, ik ga er zelf zo ver in ook dat ik proefdieren uh, daarvoor ga gebruiken. Ja. Uiteindelijk om een doel te bereiken om een kind te genezen. Ja. Uh, en dat ja, die eisen moet je voor jezelf stellen. Er zijn mensen die zeggen ja, ik kan niet met proefdieren werken. En uh, dat respecteer ik ook volkomen. Uh, ja, maar ja, Om mijn doel te bereiken, uh, moet ik wel met proefdieren werken. Maar ik zie dan toch wel, ja, ik maak een ethische afweging toch in mijn hoofd van. Wat ik wat ik dan goed vind. Uh, en wat ik voor mezelf ja. kan doen. En de ethiek van het um, kind gezond krijgen is voor jou. Uh, staat Komt er dan. Ja, naar gezondheid uit. is een, een heel belangrijk iets. En uh, ik denk dat als we iets kunnen doen voor zo'n kind. Uh, en uh, ja, eigenlijk doen we het al. Hè? We hebben al middelen tegen epilepsie en tegen ADHD en dergelijke. Dus ja, dat, uh, ja voor, een, voor een kind doe je toch alles. Uh, ja. ja. Komt er, zit er dan ook een soort uh, zendingsdrang in? Van ik moet, ik moet de wereld redden. Want je, je, wat het nummer wat je ook kiest, de Desperado... ook over de, de het, het lijkt alsof je... Nou, het lijkt het anders te zeggen. Is het voor een laboratoriumman um, gebruikelijk om zo begaan te zijn... Um, met de mensen die daar uiteindelijk van moeten het, het nut van gaan krijgen? Nee, nee, niet. En Ik, uh, uh, ik moet eigenlijk zeggen dat ook... Uh, tot tien jaar geleden, ik ook helemaal niet werkte. Uh, ik werkte. Ik was gegrepen door hersenen, niet door de ziektes. Uh, en ik werkte ook niet aan uh, erfelijke aandoeningen. Um, maar ja, het is, dat is met per toeval. Uh, de genen die ik had gevonden en de muismodellen die ik had gemaakt uh, waarvan ik had vastgesteld van oh dit gen is erg belangrijk voor leren en geheugen ja het is natuurlijk niet een verrassing achteraf dat toen de genetica goed op gang kwam bij mensen en mensen met een verstandelijke handicap ook een diagnose kregen van welk gen er dan aangedaan was dat dat precies de genen waren waar ik al aan werkte in mijn lab, want die had ik al geïdentificeerd als hele belangrijke genen voor de ontwikkeling ja. van hersenen, dus eigenlijk ja, ik werkte in eerste instantie niet aan ziektes... maar omdat ik toch aan degene werkte waarvan we nu vaststellen... Van dat die ook belangrijk zijn bij mensen en voor de verstandelijke handicap... ben ik op die manier ingerold. Maar je, je vertelde op school, bij die les um, uh, ontvlamde het heilige vuur voor de, voor de wetenschap. Is het ook op zo'n manier een, een moment geweest dat je dacht... Ik, het, het gaat om wat er buiten het laboratorium gebeurt met die mensen? Heb je ook zoiets meegemaakt of niet? Nou... Niet, maar uh, wat, wat er wel gebeurd is... doordat ik uh, werkte aan die ziektes... en ook daadwerkelijk de patiënten gezien heb... Uh, ik, had eerst al, uh, ik had al heel veel muizen gezien... voor ik ooit de patiënten bij gezien had. <lacht> echt wel, ik weet nog dat ik de eerste keer naar zo'n congres ging... waar ook patiënten waren... En ik denk van, goh, daar staat nou zo'n patiënt. En ik had drie jaar aan de muis gewerkt, maar nog nooit een patiënt gezien. Dus dat, en dat, dat deed me ook wel wat. Hè? Dan zie je echt van wat echt de impact is. En dan spreek je met de ouders en dan zie je ja, wat voor enorm effect dat heeft op zo'n gezin. Want je komt bijvoorbeeld net voordat je hier naar binnen kwam stuiven van zo'n congres vandaan. Ja. Um... Dat was het, uh, het congres, dat ging over tuberose sclerose, het TSC, uh, de ziekte TSC. Ook een zeldzame cognitieve... Ja, ja. ook een zeldzame ziekte, ook uh, komt autisme bij voor, epilepsie komt heel veel voor, gedragsproblemen, maar ook uh, heel veel kinderen hebben een, een, een verstandelijke handicap, soms zelfs ook echt een zwaar verstandelijke handicap. Ja. En um, je vertelde net wat over, voor de, uh, toen we voor elkaar voor de uitzending even spraken, wat me opviel behalve de mensen uit de medische wereld, zijn er ook veel ouders van? Ja, er zijn echt heel veel ouders bij. De helft was bijna ouders. En die ouders zijn ook een beetje zelf expert geworden. En die zoeken het internet af naar informatie. En die weten ook al heel veel van zo'n ziekte. En je hebt ook heel vaak natuurlijk ook zelf het alles moeten ontdekken. Omdat er voor hen geen plaats was om die vragen te stellen. Want dat zijn erfelijke... Zeldzame aandoeningen waar mensen weinig van weten. Maakt het veel indruk wat die mensen doorgaan uh, als, als ze een kind hebben met zo'n aandoening? Ja, dat maakt uh, zeer veel indruk. En dat, dat motiveert je uiteindelijk ook echt om. Uh, en daarom werk ik op ons lab nu eigenlijk alleen nog maar aan diegenen. Toch aan diegenen waarvan ik gezien heb. Van, ja, die zijn zo belangrijk nu. Dat zijn erfelijke aandoeningen waarbij uh, groot effect heeft op de kwaliteit van leven. Dat ik me daar met name op uh, wil gaan richten. En wat is het als je die ouders spreekt wat indruk op je maakt? Wat maken ze door? Uh, nou ja, ze moeten, ze, uh, ze moeten als er zo'n kind ge geboren wordt, ja, het het, ze worden door overvallen. Uh, niemand weet iets van deze ziekte. De arts weet vaak niet wat er aan de hand is. Ze moeten gaan zoeken naar informatie. Wat is het ziektebeloop? Wat kunnen we gaan verwachten? En ja, Afhankelijk van hoe zeldzaam de ziekte precies is... is het gewoon een, een speurtocht naar, naar, naar informatie. Um, we hoorden um, eerder op de avond op Radio 1... in het programma Brands met Boeken... Um, had Wim Brands de gast, de filosoof Tekla, rondhuis. Uh, zij heeft zelf een zoon met het syndroom van Down. En hij legt daar het volgende dilemma voor. In Amsterdam heeft een 83-jarige vrouw... haar 47-jarige dochter van het leven beroofd. De dochter had het syndroom van Down en was ernstig gehandicapt. Ze was haar hele leven door haar moeder verzorgd. De moeder voorzag dat haar dochter binnen afzienbare tijd in een inrichting zou worden geplaatst. Het was een bewuste daad uit liefde voor haar dochter en te voorkoming dat Do zou worden opgesloten. Moeder en dochter waren onafscheidelijk. Volgens zoon Jack zou Dominique nooit kunnen wennen in een tehuis. Do is nu veilig. Dat gebeurde vorig jaar. Gisteren was het weer in het nieuws, want die moeder is vervolgd. En gisteren was de uitspraak. En de uitspraak luidde: dat ze is natuurlijk veroordeeld, maar ze heeft geen celstraf gekregen. Kun jij je voorstellen in leven in, in wat ze gedaan heeft? Ja. Wim Brands vraagt aan uh, zijn gasten... die zelf een zoon heeft met het syndroom vandaan... of ze, dit, of ze uh, zich dit voor kan stellen. Wat denk je dat de antwoord is? Ja, dat vind ik heel moeilijk. want dan, Het geeft dus ook aan dat je echt geen vertrouwen hebt... in de mensen die later voor dit kind gaan zorgen. En dat is wel heel, heel triest als je dat vertrouwen niet hebt. Uh, ja... Uh, ja, dit is, uh, ik kan me niet voorstellen dat je tot standaard daad overgaat. Maar, ik kan me, maar deze mensen zijn wel. Ja, die groeien op met hun kinderen. En het blijft hun kleine kind. Ook al is zo'n kind 45 jaar. Uh, als zo'n kind blijft steken op een ontwikkelingsleeftijd van twee jaar, blijft het je kleine kindje. En inderdaad, deze ouders maken zich vaak heel erg zorgen om de toekomst. van als ik er niet meer ben, wie past dan nog op mijn kinderen? Dus ja, dat zijn uh, moeilijke vragen. Haar antwoord was een volmondig ja. Ze kon zich dat heel goed voorstellen. Ja, nou, dat verbaasde me. Um, niet. Het schijnt ook dat, veel, um, dat die huwelijken onder druk komen staan... en dat er heel veel scheidingen zijn. Ja, ja, dat hoor ik ook heel vaak. Heel vaak alleenstaande moeders uh, die mij e-mailen en, en schrijven... of met me praten. Uh, omdat ja, als je dit op je weg gezet wordt... dat, het, uh, dat geeft zoveel spanning in een gezin dat er toch vaak, uh, ja dat uh, meestal ja, de man uh, weggaat en het gezin uh, uiteen, uiteenvalt. Ook omdat alles op dat ene kind gericht is. En alles wat er vroeger was aan romantiek en vrije tijd... er gewoon niet meer is. Alles draait om de zorg van ja. dat ene kind. Ja. Als dit op je afkomt, uh, en zelfs verhalen met de heftigheid... die we net in dit fragment hoorden... sta je dan anders in dat laboratorium? Sta je als, als een bezetene het tempo op te voeren... om om ja, één, één. Nou, ik, ik, kan het, ik kan het anders zeggen. Ik heb een, een tijdje heb ik iemand op het laboratorium gehad. Ik kwam uit Italië, wilde op mijn laboratorium werken... omdat ze zelf een kind had met zo'n aandoening. Uh, en uh, ik heb dat in eerste instantie toegestaan... maar later heb ik daar een klein beetje spijt van gehad. Want ik zag inderdaad dat er zo'n... Er uh, ging bijna een paniekvoetbal uh, ontstaan. Uh, ze kon niet meer rationeel denken... want alles ja. draaide om snel, snel, snel de sleutel te zoeken. En uh, ja... Je moet wel je hoofd koel cool houden. Want ja. de, uh, iedereen wil snel. En ik, voor deze ouders tikt elke minuut inderdaad. Maar uh, met paniekvoetbal heb je, heb je later nog niks opgeschoten. Je moet echt wel goed gaan bedenken. wat is mijn pad die ik ga volgen? Uh, en wat leidt uiteindelijk tot de meest waarschijnlijke uitkomst? En uh, ja, je kan altijd shortcuts proberen te nemen. maar uiteindelijk, als die niks opleveren, ben je weer helemaal terug bij af. Dus, ja, dat is, dat is ja. helder. Um, op, op het gebied van het. TSC, hè, die, die zeldzame aandoening waar je net over sprak... het congres waar je vanavond vandaan kwam... waar ook al die ouders waren. Daar zijn jullie al stappen aan het maken... dat je van de muis naar de mens gaat... Ja. als het om onderzoek gaat. Ja, ik ben blij dat we hier nog even over kunnen praten. Want inderdaad, we hebben, wat we nu gedaan hebben... is dat we van antiziekt ons realiseren... dat we inderdaad een vertaalslag kunnen maken... en dat we daadwerkelijk misschien een medicijn in handen hebben... waar we uh, uh, deze kinderen mee kunnen helpen... flink vooruit kunnen helpen... en in alle aspecten die daarmee gepaard gaan... En daarom hebben we nu een expertisecentrum opgericht op het Sophia Kinderziekenhuis. Dat heet het Encore Centrum voor Erfelijke Neurocognitieve Ontwikkelingsstoornissen in Rotterdam Erasmus MC. Uh, en dit uh, centrum is inderdaad speciaal gericht op, uh, op uh, erfelijke aandoeningen met een verstandelijke handicap. En we hebben dit, uh, op dit moment een drietal waar we ons heel erg op, uh, op gaan richten. Maar dat worden er meer in de toekomst. En inderdaad, voor de ziekte als TSC, maar ook voor de ziekte Neurofibromatose... hebben we op dit moment echt daadwerkelijk al trials lopen waarbij kinderen een medicijn krijgen. En dat medicijn is alleen maar ook voor deze ene kinder met deze mutaties, met deze ziektes uh, uh, geschikt. Mm -hmm. En helemaal gericht op ja, die ene bladzijde die je in dat boek ontbrak. Namelijk uh, proberen om dat ene defect, waarvan we nu weten wat het is, uh, te gaan verhelpen met een medicijn, zodat er een omweg gevonden wordt... om uh, die ontbrekende pagina toch die informatie uh, in dat boek te, te, te brengen. En hoe lang is dit al gaande, de trials, zoals je het noemt? Nou, we hebben een aantal trials gaande. Eén, we hebben vorig, een paar jaar geleden al eentje afgesloten... voor een andere ziekte, van neurofibromatose. Daar doen we nu een uh, hele lange trial voor. Die, uh, een, die loopt nu al een jaar. en We zullen nog een jaar uh, verder moeten gaan, want we gaan een jaar behandelen. Uh, voor TSC zijn we net begonnen. Uh, een paar weken geleden hebben we de eerste kinderen geïncludeerd. Uh, deze trial zal waarschijnlijk ook een jaar gaan duren. En we hebben nu één trial die dan echt loopt voor de epilepsie. En ook binnenkort eentje die echt loopt op die verstandelijke beperking. Die zich helemaal richt op ja, het autisme en de verstandelijke beperking bij deze kinderen. En... Is er al iets? Hebben jullie al resultaten erin? Of kan je al iets. Nee, ik kan niks zeggen. En helaas is het bij deze trouwens ook zo dat je niks kan zeggen. tot de allerlaatste patiënt uh, erin, ja. uh, er is. Want je bent ook blind. Dat wil zeggen dat de arts niet weet wie welk medicijn krijgt. En pas als je alles hebt gedaan. ga je analyseren. Want de helft krijgt een placebo. en de helft krijgt het echte medicijn. Ja. Ja. Dus helaas kan ik daar nog niet over zeggen. We, we, hebben, we hebben allemaal ontzettend veel haast. Maar dat is, we, moeten, we moeten af en toe een beetje geduldig zijn. hoe, uh, hoe echt ook ja. gewacht wordt op alle medicijnen. Ja. Um, Jij blijft het volgende uur bij ons, uh, um, daarover zo meer. Um, de wetenschap waar jij in actief bent... is eigenlijk de wetenschap waar we nog het minst van weten, hè, van het brein. Als je nou de, de vergelijking maakt van het boek van duizend pagina's... op welke pagina is de, is, is de hersenwetenschap dan nu? Hoe ver zijn we om het brein te snappen? Um, zijn we bij het ja, voorwoord nog? Uh, het oh, zijn we al bij hoofdstuk 1? <laughs> het is een soort van stieke Larsson trilogie. Als je het eerste boek gelezen hebt, denk je dat je het alles weet. Maar dan blijkt er toch een tweede en een derde boek te zijn... waar je nog het bestaan niet van wist. Um, en zo gaat het ook een beetje met de hersenen. Soms denk ik van nou, als we dit weten, dan zijn we er. Um, maar soms gaan, zijn evoluties. Dan denk ik van wauw, wacht even... Uh, uh, dan komt er iets, uh, weer ontdekken ze weer een nieuwe manier waarop hersencellen bepaalde dingen doen. En dan denk je van: oh, maar hier heb ik helemaal nooit rekening mee gehouden. En, en maakt uh, dat, maak dat het voor jou zo ontzettend leuk, of niet? Ja, dat maakt het echt bijzonder leuk. Ja, uh, het, het is gewoon: uh, ja, ik, vind dat, ik heb het mooiste vak wat er is, want ik word betaald om elke dag een beetje te, uh, te puzzelen. Dus, uh, uh, en, en daar doe je nog uiteindelijk iets nuttigs mee ook. Dus ja, het is het mooiste vak wat je kan, kan bedenken, natuurlijk. Um, en, ook nog, en ook nog eens contact met muizen maken. En ook nog contact met muizen. Al wordt dat minder, want ik ben allergisch geworden van muizen. Doordat ik zoveel muiscontact heb gehad... begin ik nu te, te niezen bij de eerste beste muis die in mijn gebouwen Je bent, je bent de, de onderzoeker in Nederland die het meest met muizen werkt... en je bent er allergisch voor nou, <laughs> geworden. Um, ja. Ik, ja. ik zou zeggen, neem rustig een slok water. Ik ben zo vrij om even over je hoofd het woord te richten tot de luisteraar. Het tweede uur gaan wij verder op dit thema. Hoogleraar Ipe Elgersma blijft nog een uur bij ons... Um, om ook te kunnen reageren op uw verhalen. Want u kunt ons bellen. Heeft u een kind of broer of zus met een zeldzame verstandelijke beperking? Of misschien iets minder zeldzaam? En wilt u uw verhaal delen of heeft u een prangende vraag aan Ypres Elgersma? Dan um, kunt u ons bellen gratis 0800-1121. Mailen mag ook. En zonder dat Ipe het door had... maakte hij al een bruggetje naar het komende kwartier. Um, het hoorspel van de NTR. Millennium. Mannen die vrouwen haten. Wij zijn over een kwartier direct na het nieuws van 1 uur weer bij u terug. U kunt al bellen. 0800-1121. En het komende kwartier kunt u luisteren naar de prachtige stemmen... van onder meer Rivka Lodijzen, Johanna Terstegen, Ariane Schluter, Marse Hensma en Jaap Spijkers. Wij zijn over een kwartier weer bij u terug.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 Een hoorspel van de NTR, aflevering 35. Vervelender dan niet weten wat er met Harriet Wanger is gebeurd... is niet weten wat er met haar is gebeurd in de wetenschap... dat anderen dat wel weten. Ik weet wel dat er één ding ontbreekt. Zwaailichten. Als ze de politie er niet bij halen, dan is het vaak om één ding. Seksueel misbruik. Ik zeg het niet snel maar ik ben blij dat die Martin de uit is. Maar waar Bloem, Christa en Zalander nou aan hangen... You've got mayo. En pizza. First things first. Wat krijgen we nou? Kom eraan. Ik kan er maar in zijn. High plague. Wasp, kom binnen. Jezus, wat een bende. Ga zitten, doe eens of je thuis bent. Of Plank, ja. huur een container en flikker alles weg. Je zit toch de hele fucking dag achter die computer. Wat raak je? Quattro tattione. Oh, maar dat is met groentepleek. Hm? Heb je niet op de doos gekeken? Nee, oh, nou ja, dat, dat, dat schijfje tomaat, dat mag toch geen naam hebben? Nee, dat vind ik zielig. Die arme vitamine moederziel alleen in dat enorme lichaam. Wasp, dit is, dit is een nieuw record. Vijf hele zinnen zonder mij een gunst te vragen. Ja! Hé, hey, die twee vriendjes van jou in Engeland. Ja, ik wist het, ja. Trinity en Bob the Dog. Ja, yeah, wat is er mee? Ja, ik heb ze nodig voor een klus in Londen. Londen? Doe maar. Telefoon aftappen, e-mailverkeer natrekken, dat soort dingen. Kan jij voor mij een afspraak met ze regelen? Overmorgen om twee uur. Ik logeer in Hotel James aan het Hyde Park. Hyde Park? Dat is maar duur. Nog een espresso, Lisbeth? Michael, sinds wij hebben ingecheckt, heb jij niks anders gedaan dan koffie achterovergieten. Hè? Sorry, dat zijn de zenuwen. Hoe ziet die er eigenlijk uit, die... Uh... Trinity. Ja, Trinity. Weet ik veel. Dat weet je niet. Ik dacht dat jij die lui kende. Ja, ik heb heel vaak met ze gewerkt. Ik heb ze alleen nog nooit in het echt gezien. Je hebt ze nog nooit ontmoet? Nee. Maar je vertrouwt ze blind? Trinity en Bob the Doc zijn de allerbeste computerhackers van heel Europa. Hè? Hebben ze dat op hun voorhoofd getatoeëerd? Ik bedoel, hoe denk je die Trinity te herkennen? Nou, een computernerd in de lobby van een vijf hotel, dat lijkt me niet echt een probleem. Wasp. Fijk, dat bedoel ik. Ja, sorry dat ik laat ben. We konden geen uh, parkeerplaats vinden... Bob de Dog stapt midden op de straat met zijn bestelbus. Kom. Michael Blomquist. Loop even door, man. Behold. Jesus, Trinity. Wat een apparatuur, man. Stap in. Bob rijdt ons meteen naar het huis van... Hoe heet ze? Anita Wanger. Bleek zij dat het om een job ging. wat? Ja, telefoons aftappen en het controleren van de e-mail van en aan Anita Vanger. Alles wat ze met haar computer okay. doet. Dat kan natuurlijk heel snel gaan of een paar dagen duren. hangt er vanaf hoe snel Michael Anita aan de praat krijgt. Hè? En we willen natuurlijk weten met wie Anita contact opneemt na zijn bezoek. Ja, gaat dat lukken, het, uh, Trinity? <laughs> Schiet de paus in het woud? Uh, wat? Het gaat lukken. Mevrouw Wanger, Ja. ik ben Michael Blomqvist, een vriend van Hendrik Wanger. Ik neem aan dat u het nieuws over uw neef Martin gehoord hebt. Ja. Misschien heeft uw zus over mij verteld, Cecilia. Mm -hmm. Komt u binnen? Ja. Anita, kunnen we elkaar tutoyeren? Ik zou niet weten waarom. Niemand cola? Even niet, Bob. Nee. Sorry dat ik u zo ongewacht... het lastig geval, maar ik was in Londen... en ik heb vandaag een paar keer geprobeerd te bellen. Shit! Wat heb ik nou gezegd, Michael? Niet aan je borst pulken. Ik was niet toe aan koffie. Je hoort haar me niet, hè? Ja, dat betekent dat ze nog niet... bij elkaar op schoot zitten. <laughs> ja, heel graag. Ja, dat zit er vast niet tegen, Wasp. Oh. oh lekker. Dank u. Goed. Waarom bent u hier... Bent u van plan naar de begrafenis te gaan? Nee. Martin en ik waren niet erg kloos. En bovendien kan ik niet weg. Ik wil weten wat er met Harriet Wanger gebeurd is. Het is tijd voor de waarheid, Anita. Mevrouw Wanger. Harriet? Ik begrijp niet wat u bedoelt. U was Harriet's beste vriendin in de familie... Ze heeft haar verschrikkelijke verhaal aan u toevertrouwd. U bent niet goed bij uw hoofd. Daar heeft u vermoedelijk gelijk in. Cecilia zei het al. Anita, op de dag dat Harriet verdween, was jij in haar kamer. Ik heb er een foto van. Over een paar dagen breng ik rapport uit aan Hendrik... en dan moet hij maar uitmaken wat hij daar verder mee wil. Maar waarom vertel je niet wat er gebeurd is? Ik wil dat u gaat. Oké. Okay. Maar vroeg of laat zal je met mij moeten praten. Ik heb u niets te zeggen. Martin is dood, Anita. Je hebt er nooit gemogen. Ik denk dat je niet alleen naar Londen bent verhuisd om je vader Harold niet meer te hoeven zien, maar ook om Martin niet meer tegen te hoeven komen. Jij wist het ook, Anita. Harriet heeft het jou verteld, of niet? Ga weg. Nou, dat was briljant, Michael. Wat heb jij haar verschrikkelijk onder druk gezet, zeg. Ja, was yes, fenomenaal. Op haar je kop. Kijk liever of je wat beweging ziet in dat huis. Anita heeft iets te verbergen, dat is nou wel overduidelijk. Harriet. Ze staat bij het raam. Wat doet ze? Ze heeft haar telefoon in haar hand. En? Ze mijmert wat over geleedpotigen en de kern van het heelal. <laughs> Jezus Trinity, ik kan toch geen gedachten lezen? Ze belt. Hoe zie je dat? Dat zie ik niet. Ze belt naar Australië. Kan je dat horen? De... Hou je kop op. Oké. Okay. Dat nummer dat zij belt is van een telefoon in een plaats die Tennant Creek heet. En dat is ten noorden van Alice Springs in het Northern Territory. Hoe laat is het daar nu? Even kijken, ongeveer vier uur. Er dan... <coughs> oh, regt niemand cola. <coughs> Pop, alsjeblieft. Hallo. Hallo. ...met Anita? Uh, uh, ik, ik ben wel een ochtendmens, maar... Uh... Ja, ja, ik, ik wil je gisteren bellen. Martin is dood. Hij heeft zich gisteren te pletten gereden. Hallo? Ben je er nog? Hoor je me? Ja, ik, ja, ik ben er nog. Hmm. Um, er is nog iets... Henrik heeft iemand in dienst genomen, een blokkwist, een vervelende journalist. Hij stond net bij me voor de deur en stelde vragen over wat er in 1966 is gebeurd. Hij weet iets. Anita, ik ga ophangen. Als die journalist iets weet, moeten we een tijdje geen contact hebben. Nee, wacht even. Echt, bel jou. Ik wist het. Ik wist het. Lisbeth. Dat wordt tickets kopen. Wow. Sorry. Godverdomme. Goedenavond, meneer Blomkvist. Uh, is de Kamer naar wens? Perfect. Ik heb een vraag. Kan ik hier aan de balie ook vliegtickets boeken? De eerstvolgende vlucht naar Australië. Ja? Oh, oh, mevrouw Sallander is voor u gebeld. Uh, een. Uh... Dragan Amansky verzoekt u zo snel mogelijk contact met hem op te nemen. Ja, Dat is altijd als ik druk ben. Hè? En Zei hij ook waar het over ging? Uh, het gaat over uw moeder. Oh. Ze is dood. Uh, dat weet je niet. Ja, wat kan het anders zijn? Ik wil naar huis. Dan gaan wij nu terug naar Zweden. Nee, jij niet. Jij gaat naar Australië om deze zaak op te lossen. Met Erika Berger? Rikkie. Michael eindelijk. Oh, spijt me, spijt me, Erika. Ik had het zo vreselijk druk, ik had geen kans om je eerder te bellen. Wat gebeurt er in godsnaam allemaal in Hiddenby? Christer heeft gebeld en vertelde dat Martin Wanger is verongelukt. Oeh, dat is een lang verhaal. Wat is dit voor nummer? Waar bel je vandaan? 200 kilometer ten noorden van Alice Springs. Australië. Wat? Hoe kom jij nou weer in Australië? Geland op Canberra, van Canberra, met een binnenlands vlucht... naar Alice Springs, en daar heb ik een auto gehuurd. En toen stond er een veentje van 15 langs de kant van de weg... met een bordje waarop mijn naam stond. En toen? Nou, wat denk je? Ik ben gestopt, natuurlijk. Meneer Blomvist. Uh, Wasp wilde dat u hier langs zou komen. Wasp? Ken jij Wasp? Uh, Trinity en Bob the Dog hebben me gevraagd wat dingen voor u uit te zoeken. Mag ik een stukje meerijden? Ik woon hier vlakbij. Wat? Ben jij ook een hacker? Ze noemen me Joshua. Hm. Nou, Joshua. Wat heb je me te melden? Uh, het telefoonnummer dat ik van Trinity kreeg is van een schapenboerderij. Cockram Farm, opgericht in 1891 door ene Jeremy Cockram. Het is de vijfde landbouwonderneming van Australië met circa 60.000 merino-schapen. Ze houden naast schapen ook koeien, varkens, maar ook kippen. Maar het draait vooral dus om die schapen. Hier rechts. Een schapenboerderij dus. Oké. Okay. Australië heeft 53.000 schapenboeren. Oké. Okay. Weet je hoeveel schapen die hebben bij elkaar? Geen idee. 120 miljoen. Ah. Dat is veel. Ja. Joshua, en van wie is die boerderij nu? Spencer Cochrane. Hij erft de Cochrane Farm in 1972. Gestudeerd in Oxford, Engeland. Getrouwd in Italië in 1971. Een grote sterke man. Nou oh ja, dat moet ook wel. Want het is zwaar werk, eh, dat schapen houden. Ja, dat zal best. Weet je voor hoeveel Australië aan schapenwol exporteert? Jaarlijks. In dollars. Nou... 3,5 miljard. Kijk eens aan. Dat is veel. Ja, die vrouw van Spencer Cochrane. Die u. Spencer overleed in 1994. Ja. Hoe heet zij, Joshua? Anita. Anita Cochran. Ik snap het niet. Nee? Ik denk dat ik kan zeggen dat de klus voor Henrik Wanger bijna is geklaard. Je bedoelt toch niet dat je hebt uitgevonden wat er met Harriet is gebeurd? Daar lijkt het wel op. U hoorde onder andere Victor Reinier, Rivka Lodijzen, Fabian Jansen en Henriette Tol...